niet zoals hier, waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Oh nee, oh nee. nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Oh nee, oh nee. En ik bezweer u, minder gelovigen, het ging vooruit. Het. <tie> het ging vooruit. Hij wou nu op, o, het brutsen in mijn kop. op, hij wou nu op, hij wou nu in mijn kop. Hij was een liefde, hij was een liefde, hij was een liefde. Hoe de liefde voor me zicht had was een liefde. Hij was een liefde.